Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Israël heeft nog niet gereageerd op een oproep van EU-leiders gisteravond... Zij riepen het land op tot een gevechtspauze in Gaza, zodat er hulp naar binnen kan. Meerdere landen zijn apart al eens in Israël geweest om aandacht te vragen voor de situatie. Maar vanuit Israël blijft het vanochtend stil, zegt correspondent Nasra Abiballa. Net als die bezoeken lijkt ook de uitkomst van deze EU-top bij woorden te blijven... en die mogelijke sancties waar we Rutte van de Week nog over hoorden... Ja, daar heeft men het in dit statement niet over. Dus ik vraag me af of ja, alleen woorden voldoende zijn... En ondertussen hebben ook de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties opgeroepen tot zo'n staakt het vuren. Rusland heeft vannacht de zwaarste aanvallen in maanden uitgevoerd op de energievoorziening in Oekraïne. Dik 60 drones en bijna 90 raketten werden afgevuurd. Onder meer energiecentrales een dam en huizen zijn geraakt. Limburg is bang voor een leegloop als buitenlandse studenten niet meer mogen komen de provincie zegt de dupe te zijn juist van de problemen in de Randstad. Daar zijn collegezalen over vol en is er juist een tekort aan studentenkamers. Limburg heeft die problemen niet, daar wordt juist iedereen ouder. En zijn er meer jonge mensen nodig op de arbeidsmarkt. En het WK Kunstschaatsen is aan de gang in Canada. Ja, dan denk je misschien... Dit soort muziek misschien, maar er wordt steeds vaker geschaatst... en geëis dans tot bijvoorbeeld dit. Ja, Dancemuziek, Rihanna, Queen, techno of misschien muziek uit de Lion King. Ja, Het kan allemaal, zeggen coaches. Want sinds een paar jaar hoeft de muziek niet meer zonder zang te zijn. En dat zie je op het WK goed terug nu... Volgens de coaches gaat het erom dat de muziek past bij de kunstschaatser... of zijn of haar kuur, want zo heet een optreden... en of we ook hiphop gaan terughoren. Dat is nog maar de vraag, want volgens de organisatie... mag er in de nummers niet gescholden worden. En dan nog het weer. Ja, toch een beetje als iemand met een plantenspuit in je gezicht staat te sproeien. Het blijft de rest van de dag zo bij een graad of twaalf. Morgen een mix van wolken en zon, maar ook kans op buien... en zelfs hagel en onweer. Een graad of negen dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Daar ja? komt ie. Oké. Okay. <laughs> Goedemiddag, luisteraars. We het zijn wil er weer. <laughs> het is helaas een beetje slecht weer, maar uh, dat maakt ons allemaal niet uit. We gaan nee, een leuke en uh, gezellige, ja. zonnige muziek draaien voor jullie. En we beginnen met onze... Uh, uh, nou ja, het onze, onze, onze <laughs> Hier komt ie. Papa. dat you know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 Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, weekend. weekend. Ritter -beam, ritter -beam. lang en zwaar, achter elke struik zit gevaar, maar Pim is door. hij zet zijn angst opzij, Jij ook weer een mooi liedje. Ik ook weer tevreden. Jij ook weer tevreden. Ik vond wel dat je een beetje hoog aan het zingen was, hè? Ja. Ja. Volgens mij zingt hij ook in de kerk, hoor deze. Oh, dat zal het zijn. Daar krijgt ze het van. Oké. Ja. Nou, wat gaan we allemaal doen? Nou, gaan we, we gaan eerst onze tune draaien, toch? Eh, uh, Play it loud? Nee. Onze tune. onze tune? Die hebben we toch al gedaan? Die heb ik net gedaan? Nee. De Albatros. Oh, de Albatros moeten we nog doen? Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, okay. Ja. Dan krijgen we die nu. C'est parti! Thank you. Cause I'm an albatross I'm an albatross Ja, daar zijn we weer. We hebben een beetje een rare uh, intro gehad. Want we hebben een eindtune aan het begin ge ja, gedaan. Ja, maar de luisteraars hebben geklaagd dat ze die uh, vaak maar heel kort horen. Ja. Dus nu hebben we helemaal gedraaid. Helemaal, ja. Wij luisteren naar nou onze luisteraars. Absoluut. Ze <laughs> zijn zo goed afgerond. Ja. Ze zijn ook zo braaf. Ja. Dus. Maar goed, wat gaan wij deze mooie vrijdag... Uitzending doen. Nou? Dat is niet zoveel, hè? Nee, we hebben niet, uh, niet echt heel veel. We, we, we, we gaan uh, Willem nog inbreken, die is naar de kun, kinder, Kinderkunstlijn. Kinderkunstlijn, oh oké. Okay. Uh, ja, ja. hij het over meer dan 100 kinderen of zo, dus uh, het is een hele happening daar. Ja. ja. Maar uh, Raad het Lied, wat doen we niet meer? Nou, ik krijg geen uh, liedjes meer door. Ik, uh, oh, oké. Okay. Ik zal hem weer eens een keer, want zo'n uh, vrouw had er uh, sleutelbeen gebroken, dus uh, oh, oké. Okay. allemaal even niet lekker. Dus ik zal hem weer eens even pushen. van. Uh, ik kan hey ook wel eens uh, proberen een, uh, op een piano ja. iets te doen. hè? Ja. Nou oké, okay. zal ik ja. kijken of ik tijd heb volgende week. Nou, hartstikke goed. Dat doen we. Dus. En voor de rest uh, geen thema, begrijp ik hè? Nee, nou nee, ja, volgend jaar, volgend jaar... Volgende week is het natuurlijk Pasen. Ja. Maar deze week hebben we geen thema. En misschien nee. dat we volgende week iets met... een uh, goede vrijdag kunnen doen. Nou, ja, ik zou eens met eieren wat doen. Iets met eieren. Gaan we eieren gooien? Ga <laughs> jij aan de andere kant van de studio staan? Zij kan deze kant. <laughs> ja, hoe ver we kunnen Kijken kunnen wie elkaar uh, <laughs> ja. Ja, kunnen raken. Ze kunnen kijken op uh, hè, de video. Uh, op de, ja, ja. ja. Absoluut. Nou, dat is hartstikke leuk. Dus, nou, nou, dat zullen we niet doen. Maar we zullen, misschien zijn er wel uh, nummers met de oor <laughs> over eieren. Ja, we kunnen kijken. En rijmen. Je kan ook kippen doen natuurlijk. Ja. En uh, ja. Nou, ja, denk maar wat. Je hebt natuurlijk dus. dat uh, Songfestival liedje gehad met die kip. Ha. Toch? Weet ik niet. <laughs> ja, ja, ja, dat was toch een inzending van Israël met een kip. Een levende kip, die werd geplacht. Nee, niet een levende kip, oh. een vrouw in een kippenpak. Een vrouw in een kippenpak. Ja. Nee, heb... Nou ja, ik weet niet meer hoe het ging. Maar... Heb ik helaas moeten missen. Ja, je hebt, wat, je hebt zo verschrikkelijk wat gemist. Ja? Oh, je hebt zo wat gemist. Ik hoor het al, volgens mij niet veel. Nee, niet echt. Maar. Hebben, <laughs> hebben wij het nummer al gedraaid van de komende? Nee, hebben wij niet gedraaid. Je Europa, op... papa... Ik zal hem even opzoeken en dan kunnen we hem straks even draaien. Ja, oké. Okay. Dan ga ik nu verder met uh, Adel. met Easy On Me. En daarna doen we dan Play It Loud. En die komt niet live in de uitzending, want die is lekker weg. Ja. Heerlijk weekendje uit. En... Um... Oh ja, Joost Klein, die gaat het doen. Joost Klein, ja. Ja. Dus uh, eerst Adel met Easy On Me. En dan Europa, papa pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Papa, papa, papa. Pa. <laughs> papa, papa, papa. Europa. Uh, Dana? <laughs> ik weet niet waar je het over hebt, hoor. Het, Zo heet het, het, het nummer. Is... Welk nummer? Europa, papa, papa. Over Joost Klein. Hé, hey, ja, goedemorgen. Ja, waar ja. hebben we het nou over? Wil je wel een beetje bij de les blijven, meneer Proof? Ja, dat ja. ja, ga ik okay. doen. Ja. Nou, eerst Adel. Eerst Adel.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 Zie je alsjeblieft, ik ben ik alles kwijt, behalve de tijd. Dus ik ben elke dag op reis, want de wind.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 Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou al pa, ik heb naar je geluisterd. Wel leuk, maar ik denk ja. niet dat hij hoge ogen gaat gooien. Ja, maar het is op zich wel, Dit, dit is wat anders, wat we het zo zeggen. Ja. Dus, uh, een beetje de dingen, hè? Dus ja, gabber inderdaad, ja. Dat ja. klopt. Ja. En, uh, ja, wat, wat gingen we nou ook weer doen? We gingen nou uh, play it loud doen. Oh ja, ja.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 Ja, onze uh, Marcel is een lang weekend uh, op vakantie, weg dus. Yeah. En dus niet in de gelegenheid om ons te bellen. Maar hij heeft wel wat uh, gezegd wat hij volgende week gaat doen, de maandag. de maandag, 25 maart, is het alweer de laatste maandag van de maand. En dat betekent dat het Ben van de Roders beurt weer is... om zijn herrie de eteren te sturen met zijn eigen death- en black metal programma. Play It Loud Underground. Hij heeft een maand de tijd gehad om een lekkere playlist samen te stellen. En dat is aardig goed gelukt, volgens Marcel. Wij moeten dat nog maar lezen. <grijg> Daarbij heb ik dit keer de eer om een telefonisch interview te doen met de uit Syrië afkomstige. en in Amsterdam woonachtige zanger-gitarist Rafat Atasi, Die zal vertellen over de EP-release Opacity van zijn band Anomic. en de aankomende albumrelease van zijn black metal project. Uh, Pain Demonium dat ergens deze zomer zal verschijnen. Beide inmiddels gereleasde singles zullen tevens gedraaid worden... ...samen met muziek van vele bekende en onbekende black-and-death metal bands... ...als Immortal, Midnight, War, Ancient Rites en Marduk. Dus aanstaande maandag weer tussen, tussen 9 en 11 uur te horen bij ZFM Zandvoort... En iedereen natuurlijk luisteren, het is een leuke muziek. En uh, je hoort wat andere, geen doorsnee muziek. Nee. Je hoopt een, je hoopt een hoop herrie. Nou, nee, ja... Dat zegt hij zelf, om zijn hele ja, ja, ja, ja, ja, ja, te sturen. Ja, zeker dat dead metal, dat is wel heel hard. Ja? Ja, ja. En black metal? Nou, we hebben al wat gehoord. Hoenpapa metal hebben we toch ook al gehoord? Ja, ja, ja, ja. ja. Dat is ja, punk metal, ja, het is... Uh, Ah. Wat je bedenkt. Maar oké, okay, dus aanstaande maandag. Play it loud van 9 tot 11 uur op ZFM Zandvoort. Nee. En Zal ik dat ook meteen... Uh, uh, goedemorgen Zandvoort doen vanmorgenochtend. Ja. morgenochtend? Ja, daar hebben we geen jingle van. Nee? Heel nee. wat raar. Ja. Maar doe maar. We zullen even een jingle zoeken, toch? Nou, ja. ja. Uh, volgens mij had ik wel iets. Jingles. Nee, toch niet. Muziek. Ik had er iets gezien. Jingles. Played, nee, nee. nee. Roy in Zandvoort, nee. Nee, oké, okay, doen we niet. Oké. Okay. Morgenochtend uh, van 10 tot 12 uur natuurlijk weer Goedemorgen Zandvoort. Vanuit het Rabbelcafé, het Rabbelracecafé, op het uh, mooie plein. De presentatie is in handen van Hans Botman, evenals de redactie. De techniek en de muziek wordt door Kim Groof uh, verzorgd. Dus je kan rekenen op een hele hoop Kingsmuziek weer. Maar uh, jij weer? Twee, twee weken achter elkaar? Ja, we hebben bij... Oh ja, dat is goed. Zou jij of Harry ook uh, technicus willen worden bij Goedemorgen Zandvoort? Uh, ik denk erover na. En Harry? Hey, Harry? Dat weet ik niet, moet je aan Henry ja, Nee, dat liever... nee, moet, moet jij even doen. Dat moet ik doen, ja. oké. Okay. Oké, okay, dus het eerste uur gaat uh, Carina praten met Meert Visser, die is eventmanager van uh, De 30 van Zandvoort. Oké, okay, ja. Daarna geef ik uh, Carina een gesprek met Siggy en DNS. Die zijn natuurlijk onze rappers uit Zandvoort. Hè? Uh -huh. En die hebben een, een mooie nieuwe uh, single, De Laatste Trein. Daar gaan ze natuurlijk alles over vragen en die laten we ook horen. Deze heeft ze een, samen volgens mij met Hans Botman een interview mee gehad en dat gaan we nu horen. Daarna horen Peter Bluis van het CDA over de toeristische visie. En dan het laatste item in het eerste uur. Gaat, uh, ik horen het tweede deel van Carina haar gesprek met Sigi en DNS. Ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt. DNS, DNS. Nee. D-E-N-S. Tweede uur. Gaat Karine uh, de Veren die loopt dan live langs het parcours van de 30 van Zandvoort. Hoe het iedereen vergaat hè? of zal uh, ja, uitgeput ja. zijn. Ja, maar de 30 schets. wordt toch zondag gelopen of zaterdag ook, denk ik. Ja, oké. Okay. <laughs> Als kan ze niet live langs lopen, nee. nee, maar volgens mij was de 18. Nog oh, ver hoor. <laughs> 18. Oh, ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja, ja. En het tweede item van de twee uur is, is de wethouder Jan Jaap de Kloet over de bouwprojecten in de Heijmansstraat en de Badhuisplein. Oh. Waar ligt de Heijmansstraat? Die Zandvoort? Nee, ik geen idee. Oh. Moet je eventjes kijken op, uh, uh, op Maps? Nou, kijk even snel. Ja, de, die schat, ik sta klaar met muziek. Oh ja, oh, even wachten dan. Ik zal even voor je kijken. Maps, ja? dan weet ik ook over, waar we het over hebben. De Heijman... Heijmansstraat. Heijmansstraat. Gaat hij staat er. Het ja. Dat staat. Het is. Oh, daar is het natuurlijk bij uh, de manege. Oh ja. Wat ja. Zegt dat dan? Ja, gewoon manege. Ja. Oké, okay, daar gaat u dus over vertellen en over het Badhuisplein. Hm. En als laatste gaat uh, Jork en Martinez Gallen over Cuban Latin Music uh, van Aasna de Zondag in de Krocht ja. met Aline Sanchez. We gaan natuurlijk ook weer zingen en spelen, dus uh, dat wordt weer een groot feest. Nou. Dus morgenochtend van 10 tot 12 in Reescafé Rabbel. Goedemorgen mooi. in Zandvoort. Nou. Yes? Helemaal goed. Heel goed. Ik heb uh, Benson Bone met Beautiful Things. Wie? Benson Bone. Benson hm. Bone met Beautiful Things. Die man heeft gewoon mooie dingetjes. Luister maar. <lacht>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 Oh God, I need these beautiful things that I've got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 Lovers in a Past Life. Oh. Mooie titels, hè? Ja, toch? Ja, zeker. Ja, ja, ja. We hebben toch een heel andere uh, muziek smaak? Ja? Maar dat is het leuke, toch? Ja, toch? Ook voor de Daarom luisteren. passen wij zo goed bij elkaar. Dat zal het zijn, ja. Ja, nou, je hebt luisteraars die luisteren om de week, hè? <laughs> nou, ja, vind ik ook. Ja, ja ik ben ja. helemaal met je eens, ja. hè? <laughs> Maar oké, okay, we hebben dus alles al gehad. Moet ik al uh, wat goed nieuws vertellen? Ga eens wat goed nieuws vertellen. Ja? Voor het eerst in drie jaar weer een bonobo geboren in de Apenwel. En een bonobo is een aap. Is een aap, is En ik heb net uh, op National Geographic zitten kijken, gisteravond. En uh, vrouwen zijn de baas bij de bonobo's. Ja, en er wordt ze, ze, ze, ze uh, maken de liefde om uh, te ontspannen en sociaal gebruiken. Ja, omhelzen, ja. Omhelzen, ja. Nee, het ja. is niet omhelzen, schat. Het is echt uh, Ja, nee hoor. Rampetampen, echt wel. <laughs> rampetampen. <laughs> nee. zeg het al een beetje netjes. Zeg ik toch? Vind Hallo? Je. Vind je? Ik, ik, ik vind rampetampen, vind ik toch een heel net woord. Ja, jonge luisteraars he? onder de dertien, even de oren dicht. Ja, <laughs> Rampetampen. Rampetampen kan van alles zijn. <laughs> Je kan ja, ook een, uh, die muziek was net wel, ook een rampetampe Ook rampentampen. ja, ja, ja, ja. <laughs> nou, Een ander goed nieuws is dat uh, Dat is een vlamde man Die kan dankzij de Neuralink ja. dat, is, dat is een soort hersenschip Weer urenlang gamen Ja. Nou, ben, die is gemaakt door uh, Ian Musk Ja, dat had ik ook gelezen Maar ja, of je dan urenlang gaat gamen Dat is dat je ja, doel in het leven Ik, hè? ik zou toch uh, gaan, uh, gaan lopen Ja, met de hond ja. Die zie ik nooit meer Jawel, hij is er nog steeds. Ja? Maar, eh. Uh, uh, en hier laten we even, ik moet straks even wat boodschappen doen. Dus, en oh. dan is de hond niet echt handig. Dat is waar, ja. Dus uh, ik neem volgende keer neem ik een weer. Oké. En ik zie je toevallig dat we weer een, blijkbaar een, <laughs> een televisieprogramma hebben. Oh ja? Met supporterruil. Supporterruil? Moet je toch niet gek? Moet niet gekker worden hier in Nederland? Wat is supporter? Wat houdt dat in? Nou, ga je een je... uh, ga je, ga je Ajax-fan voor Feyenoord laten zien. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, ja kan. En dan zegt hij bijvoorbeeld. Hè? Ja. Ik heb het gevoel dat ik op de verkeerde tribune zit. <laughs> ja, dat geloof ik ja, graag. Dat, dat ik zou ik ook, ook inderdaad, zeker ja. bij Feyenoord voelen, ja. ja. ja. En er is weer een medische mijlpaal uh, uh, bereikt. Hm? Een man is opgeknapt na het ontvangen van een varkensnier. Oh. Dus we hebben tegenwoordig ook varkenskleppen, hartkleppen, hm? maar ja. ook varkensnieren. Ja. Ja. Ik ben benieuwd hoe lang die blijft zitten. Waarom? Het, uh, het, het zou wel geweldig zijn. Want een nier kan toch groeien, heb ik wel eens gehoord? Of is dat een lever? lever kan aangroeien. lever kan aangroeien. Ja. Maar een nier uh, groeit niet. Een okay. nier kan wel, zoals mijn zoon die heeft uh, één nier. Ja. Aangeboren. En dat die ene nier is wel groter dan een gemiddelde nier. Oké. Okay. Nou, dat is echt vanaf het begin uh, af aan. Oké. Okay. En nog even wat slecht nieuws. Oké. Okay. Want we zijn natuurlijk weer met F1. Die is, uh, gaat uh, zondag weer in F Australië beginnen. Ja? Maar stappen is na tijdverlies. Tweede achterlijk lerk in de tweede training. Ja, ja. Het, nou, het is tijdverlies... toch ook wel heel saai. Ja. Zoals Mark, uh, Mark, uh, Max... Die uh, uh, man steeds wint. Die ja, Max... <laughs> Die Max verstapt zich, ja. ja. Max heeft zich verstapt. <laughs> ja. Na tijdverlies door reparaties heeft Max Verstappen vrijdag de tweede tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Australië. Freikor Charles Leclerc was de snelste op de straat nee. tussen de in Melbourne. Ja, dan weet je weer alles. Hè? Ja, toch zijn we weer helemaal bij. Ja, dus we hoeven niet te kijken. Hè? Nee. Nou, dat was mijn uh, goede nieuws. Dat was jouw goede nieuws? ja. ja. Nou, heb ik nu Bon Jovi met It's My Life. Oh, oké, okay. die ken ik wel, ja. Mooi zo. Tommy, come take out the garbage. In a minute, mom. Hello. Where are you? You're What? missing it. Get down here right now. Wh where are you? We're in the tunnel. You have five minutes. Get down here right now. Okay. Hurry For the broken hearted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 Zo uitkwam, is ook hij maar gaan trouwen Maar hij bleef dromen van vrouwen Die hij nooit echt heeft gekust Hij zette zich af tegen zwervers en helden Maar dat gaf hem zelden maar één ogenblik rust Zeker zijn angst hielp geen en oblijeva. Gegaan, die nog geen dag van zijn bestaan tevreden was, maar dat begreep hij pas toen er geen weg terug meer was. ja. je kon het horen, inderdaad. Ja. Dat zijn jekkers. Onbe ja, onbekend nummer eigenlijk wel. Ja, hè? Ja. Want, oh ja, ja. ja, ik vond hem zelf ook wel. Je vond het zelf ook mooi. Ik vond het zelf ook wel mooi. Nou ja. kijk, kijk, kijk, kijk. Wat willen we nog meer? Hè? <laughs> ja. Wat voor nog meer moois heb je? Wat voor nog meer moois? Nou, ik heb natuurlijk um, ja. uh, uh, uh, uh, heel veel uh, nummers nog van YouTube. Ja. Oh. Maar ik heb ook een, een, een Givnes. Ik heb er wel eens eerder wat van gedraaid. Wie? Givnes. Dat is een Zuid-Amerikaanse man. Ja? Die heeft ooit een synthesizer voor zijn verjaardag gehad. En, <laughs> toen is het begonnen. Oh toen jeet. is het begonnen. Toen ging het helemaal fout met hem. En hij heeft best hele leuke, leuke ja? dingen gedaan daarmee. Dus daar wil ik eigenlijk wel wat van laten horen. Nou, doe maar. Ja? Ja, mag. Dit is in een, een, op een strand bij, um, in Spanje. Ja. En daar loopt een man rond en die uh, verkoopt Coca-Cola. Oké. Okay. En daar is dit uh, van afgeleid. De Coca-Cola man. Ja. Coca-Cola light. Coca-Cola normaal. Hey Coca-Cola. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. hey. Thank you for sunshine. Thank you for rain. We'll Het is een gehandicapte jongen en die, uh, die zingt niet, het samen met hem. Niet zo onder de indruk, van, ook van die eerste niet. Die, uh, nee? Die, die uh, zit in huis gekregen voor zijn verjaardag. Ja, ja, ja. ja. ja dat dat je die, die beter uh, terug kan geven. Ja? ja? Ja. Hij heeft er ook een toeter bij gekregen, <laughs> <laughs> Het was niet zomaar iets, hè? Het was wel een cadeau, hè? <laughs> <laughs> een toeter. <laughs>